In Texas is opnieuw een postpakket ontploft, het vijfde in korte tijd. Het was gevuld met spijkers en stukken metaal. Het explodeerde in een distributiecentrum van pakketbezorger FedEx. Een medewerker raakte gewond. Het pakket moest naar een adres in Austin. In die stad ontplofte deze maand al vier postpakketten. Daarbij vielen twee doden en raakten vier mensen gewond. De FBI gaat ervan uit dat er een verband is tussen de explosies.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 Dan het weer nog op veel plaatsen zon en droog. Middagtemperatuur 6 tot 8 graden. Vanavond is het vrij helder. Later gaat het licht vriezen en landinwaarts ontstaat vannacht mogelijk mist. Morgen wolken en zon en voorals middags plaatselijk een bui. Donderdag regent het vaker. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files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 programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2, Ja, zon overgoten. Wat een lekker weer buiten zich. Heerlijk lekker zon overgoten. En dan moet je nagaan dat ik binnen ook nog een zonnetje heb. En dat is Beb. Dat is het zonnetje in huis hier. Dus uh, ik zie twee zonnen nu. Dat is toch wel een compliment hoor. Ik zie twee zonnen. <lacht> Eén buiten en één binnen. Hallo Beb. Hallo Ruud. Hallo hallo luisteraars. Hallo luisteraars. Gezellig weer. Ja gezellig hè. We zijn er weer. Zeg de tafel en ga ervoor zitten. Ja. Neem een broodje. Neem een kopje soep. En laat u, uh, ja, lekker, uh, ga lekker relaxen met wat wij u te bieden hebben gedacht. Uh, lekkere muziek, regio nieuws, recept straks om kwart over en de bioscoopagenda doen we ook nog vandaag. Nou, we zitten weer helemaal, nou ja, mutje mutje vol hè, moet je dat, zeggen? ja. We zijn dik voor elkaar. We zitten weer mutje mutje vol, ja, oké. Okay. Nou, helemaal vol, hartstikke vol. Koffie is er ook. We zitten in een schone studio, weer netjes schoongemaakt. Nou, jongens, wat zijn we weer blij, hè? Dat is een fijn gevoel, hoor, zo'n schone studio. Ja, dat geeft een heerlijk gevoel. Kom je binnen, dan ruikt het zo vis naar citroen en zo. Lekker. Ja, dat is ongelooflijk. Het, is een het is zo lekker. Ja, ik vertel het maar even, want dat kunt u op de radio niet ruiken. Maar dan, dan misschien, dat als we dat zo vertellen, dat u dan die suggestie... Die suggestie ...hebt dat u ook die frisse citroenlucht ruikt. Dat is... Mm. Ah, la, la, la, la. En intussen is het dan ook weer 20 maart. Het gaat toch wel vreselijk hard. La, la, la, la, la. Maar goed, we hebben er weer zin in. We gaan beginnen met... Een artiest in het licht, en we hebben er maar één vandaag. Ja, het is er maar één. Ja, er ja, waren er we wel meer, maar dat zei me al niks. Van die onbekende namen en zo. Nou, dat. Nee. Maar de eerste is dan wel ook een, een hele bijzondere, hè? Ik weet eigenlijk niet, leeft ze eigenlijk nog. Het zou zo maar kunnen. Ja. Wie, maar dat... je noemen? Wie ga je noemen? Nou, dat ga ah. ik je. Ja, dat ga ik je zo vertellen. Dat ga ik je zo vertellen, Pep? Met... Wie ben je? Ja, ik ga je gewoon nakijken of ze nog leeft? Ja, ik ga even kijken of ze nog leeft. <laughs> of dat ze al dood is natuurlijk. Dat weet ik niet. Volgens mij leeft ze nog. Kijk kijken hoor. Even kijken of ze nog leeft. Uh. Well, well? Ja, ja. Nou. Ja, ze leeft nog. Ja. Ja, ze leeft nog. Kom 100. 100 uh... geworden vandaag. Oh. Dan mag jij ook wel twee nummers van <laughs> Ja, Het is 100 geworden vandaag. Echt, het is ongelooflijk. 20 maart 1917 is ze geboren. Nou ja, het is vandaag 20 maart 2017. Jongen, dan is, het, dan is 101. Het oh is, ja, sorry, 101. Het is 8. Oh sorry, neem me niet dadelijk. Het is ja. niet alleen 20 maart, het is ook al 18. Het is al 18. Je ah. hebt helemaal gelijk, Beb. Oh. Dus ze is 101 geworden vandaag. Mooi. Ja. Leeftijd van de sterk. Ja, vind ik ook. Ik weet nog steeds niet wie het is, maar ze is niet... een Nou, haar graag, bijnaam, en en haar bijnaam <laughs> was Sweetheart of the Forces. Ah, Vera Lynn? Ja. Ah. Kijk. licht. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day.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 As you saw me go, I was singing this song. we we'll meet again, don't know where, don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Geweldig toch? He? Ja. Er staat in, uh, in de Encyclopedie of uh, Wikipedia. ...staat ze nog steeds actief is. Ja. Nou, dat, ja. dat uh, geloof ik niet direct. maar het, zal, het zou kunnen. Vera Lynn werd geboren als Vera, uh, Vera Margaret Welsh. En dat gebeurde in Eastham in Londen. En zij gebruikte de meisjesnaam van haar grootmoeder. als artiestenaam. Uh, ze begon met optreden als zevenjarige. en trad voor het allereerst op. Uh, voor de radio in uh, 1935 bij het destijds beroemde orkest van Joe Loss. In 1940 kreeg uh, Lynn haar eigen radioprogramma, uh, Sincerely Yours... waarin zij boodschappen doorgaf uh, van soldaten in het buitenland... en verzoeknummers uh, zong. Uh, en ook bezocht ze de ziekenhuizen om jonge moeders te interviewen en hun berichten aan hun echtgenoten over zee door te zenden. Nou ja, en ze, ze, ze werd dus genoemd de sweetheart of the forces. En uh, dat was natuurlijk omdat dit lied, uh, Meet Real Meet Again, uh, ja toch wel een beetje sloeg op de terugkeer van uh, de hopelijke terugkeer van de Britse soldaten over zee die meegeholpen hebben om uh, meneer uh, H. uit Duitsland uh, een kopje kleiner te maken. En... Uh, ja, ze, ze, je moet haar ook aanspreken met dame Verulin, hè Want ze is in de adelstand verheven. Dus je moet haar als met dame aanspreken. Dame, dus dame, dame. <lacht> ja, wist je dat niet? Ja, ja, ja. ja, ja. ja het is dame Feraline. Ja, het is in, net als je... Als je dus genighted wordt, dan ben je sir. En een dame ben je dan dame. Zo is dat. Goed, nou prachtig natuurlijk om dit even te horen. En ze is dus 101... Geworden. Nou, dan ben je ook niet in de wieg gestorven. Hé, dat is wel heel feestelijk. Ja. Want ik lees ergens op haar biografie ook nog dat zij borstkanker heeft gehad. Dus ja. nou, zo zie je maar. Zo zie je Kunnen maar. Kunnen gewoon nog 101 in een worden. Je woorden. gewoon nog 101 woorden. Oh. Ja, <laughs> zo is het. Goed, nou, Vera Lindus en uh, toch, wel, toch wel leuk. Maar voor de rest hebben we geen artiest in het licht vandaag. Althans, uh, ik kon niet zo gauw iets vinden wat een beetje aansprak. Uh, dit natuurlijk wel. Goed, dan gaan we nu uh, uh, uh, uh, naar de 3 in 1. En dat zal met name mijn grote vriend Joop van S. Junior erg leuk vinden. Ja, want hij is namelijk, voor zover ik weet, een fan van deze band. Nou, krijg je nu drie nummers van ze. Ah, oh, zo. 3 in 1. 3 in 1. Illo. Orchestra Een band die nog steeds actief is uh, trouwens. Zij het misschien niet meer in dezelfde samenstelling. Maar dat gebeurt natuurlijk maar, uh, maar vaak genoeg. En bands die nog actief zijn. Maar niet meer in de originele samenstelling. In ieder geval de band werd opgelegd in 1971. En uh, kwam voort uit een ander bandje. Waarin Lynne en Roy Wood en uh, Beth Bevan de drummer al samenwerkten. Dat was The Move. Van uh, Blackberry Way en I Can Hear The Grass Grow. En zo. Weet je dat nog? Ja dat weet je nog wel. En uh, daar kwam dat bandje dus uit voort. En uh, ze noemden het Electric Light Orchestra... omdat ze gewoon met echte strijkers werkten. Ze uh, pakten de strijkers bij... omdat ze een wat meer klassiek geluid wilden bewerkstelligen. Nou, Roy Wood die, uh, vond het... Uh, na, een, na het eerste album uh, hield hij het voor gezien. En uh, ging eruit. En uh, toen was Javelin natuurlijk... zoals nog steeds trouwens... de leading man... Uh, Javelin is uh, niet alleen de leider van dit, dit uh, gezelschap... maar ook natuurlijk als producer uh, buitengewoon bekend geworden. En vooral omdat alle dingen die hij produceert hetzelfde klinken. Dat is wel heel erg leuk, want hij heeft een bepaalde sound in gedachten. En uh, dat klinkt dan ook zo. Hij heeft ook uh, voor de Beatles uh, twee nummers geproduceerd. En die klinken inderdaad ook als Ilo. Ja, dat uh, <laughs> het is gewoon zo. Ja, hetzelfde sound, hetzelfde drum sound en uh, al dat soort dingen. En... Uh, een leuke anekdote is dat uh, met name Ringo Starr geen fan van Jan Jeff Lynne is. Uh, zeer duidelijk niet. Uh, dat is een leuk verhaal voor drummers. Want Jeff Lynne wil altijd dat iedereen met een kliktrack speelt. En weet een klikje. Tik, tik, tik, tik op je koptelefoon. Ja, blijf je mooi in de maat. Ja. Nou. Ringo niet hoor. Die zei van zoek het lekker uit. Ik doe het niet. Hij zei waarom niet? Hij zei Ringo. I'm your fucking... Track. <lacht> ja, je moest van Ringo wel wat gebeuren om die uit te maat te krijgen. Dus uh, die was behoorlijk steady altijd. Okay. Dus, en uh, Ringo heeft nog eens een keer een, een rotopmerking over Lynn gemaakt. Die, uh, die, die, uh, die, uh, Ringo zei, Jeff Lynn stop pas met, uh, met opnemen als hij de laatste Beatle dik gejat heeft. <lacht> Geen vrienden dus. Maar ah, dat maakt niet uit. ILO was een hitmachine en heeft vele fantastische platen gemaakt. Laten we dat voorstellen. En uh, u hoorde er daar een prachtig voorbeeld van. Uh, als eerste uh, Evil Woman. Als tweede Mr. Blue Sky. En als laatste uh, Sweet Talking Woman. Nou, hebben de vrouwen de meerderheid? Komt ook niet altijd voor, hè? Nee. Nee, dat was nee. 2-1. <laughs> Dat is 2-1. Nou, uh, oh, uh, nou, nu gaat het even niet helemaal goed. We gaan eerst een plaatje draaien. Ik had eigenlijk het nieuws stream moeten zetten, maar... Dit is een nieuwe van uh, Roger Daltrey. Je naam mag je ophebben. Als de voorman van de Hoel. En dit is een nieuwe opname van hem uh, pas uitgekomen, uh, staat van 2018. Roger Daltrey... En het nummer heet As Long As I Have You. En het schijnt dat er een heel nieuw album van hem aankomt. Nou, we zijn benieuwd. Dit klinkt lekker in ieder geval. Dat hebben we wel alvast eventjes meegenomen. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Nou, niemand minder dan ons zonnetje in huis, Babsweeris. <laughs> in de nacht van zondag naar maandag heeft de verkeerspolitie strandgangers in Bloemendaal-Overveen gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol. 18 personen bleken met alcohol op te zijn gaan rijden. Zij werden door de politie uit het verkeer gehaald en tegen alle 18 drankrijders is proces verbaal opgemaakt. In totaal werden 971 verkeersdeelnemers een blaastest afgenomen. Drie van hen bleken zo ernstig onder invloed van alcohol te verkeren... dat de politie direct hun rijbewijs invorderde. Hun rijbewijs krijgen ze voorlopig niet terug. De politie zal weggebruikers op de strandroutes zeker blijven controleren... op het rijden onder invloed. Vooral ook voor de veiligheid is het advies... spreek een bob af of bestel een taxi. Maandagavond is er een aanrijding geweest op de zeeweg in Overveen met een hert. Rond negen uur ging het mis op de zeeweg richting Zandvoort aan Zee. Op deze weg vinden vaker aanrijdingen met herten plaats. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Het dier overleefde de aanrijding niet. Politieagenten namen het hert mee en een bergingsbedrijf haalde de auto later op de avond op. Strandpaviljoens bij Bloemendaal aan zee mogen toch onbeperkt feesten houden. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Haarlem afgelopen vrijdag... in een zaak die was aangespannen door Beachclub Vroeger. De strandtent had een feest zonder vergunning... waarvoor een dwangsom dreigde met 50.000 euro. Maar volgens de rechter valt het feest onder een overgangsregeling... en is er geen vergunning nodig. Ook het aantal feesten mag niet aan banden worden gelegd. De overgangsregeling geldt omdat er met ingang van dit jaar een nieuw bestemmingsplan geldt... waarin het feesten flink wordt beperkt. De inperking kan niet meteen ingaan, al is de rechter. En tot zover wat regionaal nieuws van vandaag, dinsdag half 1. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag, 20 maart, een dag voor de officiële lente... is het een prima voorjaarsdag met veel zon. Zonnig en droog met lokaal een stapelwolkje. Met 6 à 9 graden is het aan de frisse kant en het waait stevig. Morgen is er meer bewolking en lokaal trekt een lichte bui over. De zon is ook te zien morgen en dan waait het wat minder hard... Donderdag is het grijs en regenachtig. En vanaf vrijdag is het meestal droog met soms de zon. Met 18 à 13, 8 à 13 graden wordt het een stuk zachter. Dit was het weer.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 Well, it's gone to play paradise the I heard the screen door slam And a big yellow taxi come and took away my old man. Oh, don't it always seem to go You don't know what you got till it's gone The big paradise put up a parking lot aparte versie van het uh, prachtige liedje The Big Yellow Taxi. Een nummer dat uh, van Joni Mitchell is en uh, dat in de eindsexties uh, een behoorlijke grote hit was. Ja. En dit was ook Joni Mitchell, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik had hem niet herkend. Nee. De stem is totaal veranderd. Dit is toch weer uitgebracht in 2007, ja. ongeveer het laatste jaar dat ze echt actief was. Ja. En dan hoor je toch dat onze stemmen zakken. Nou ja, niet voor iedereen, maar, maar haar ja. stem is gewoon van uh, ja. compleet onherkenbaar. Ja. Ik had haar ook ja. niet herkend. Nee. Nee. Maar zij, het leuke van Joni Mitchell was dat zij dus eigenlijk een heel groot bereik, op kon, heel zwaar, maar ook heel hoog. Ja. En dat doet ze in de originele versie doet ze dat wel. Ja. En dat was het typische Joni Mitchell. Ja. Maar dat herken ik hier niet. Nee, daarom vond ik het leuk om die uitvoering van 2007 toch eens even ja, eens te draaien. Nou, het klinkt op zich best leuk, want het is een heel apart arrangement. En het is een heel leuk arrangement. Ja, ja, ja, ja. Big Yellow Taxi. En dat uh, <kijs> is ook nog eens een hit geweest in de uitvoering van de uh, Counting Crows met uh, Vanessa Carlton. Dat ook nog een keer. Mooi, ook een, ook mooi. een leuke versie trouwens. Ook, uh, Guus Meemers, je hebt ook een nieuwe. Je staat nooit alleen, Pep. En hierna gaan we naar de bioscoop. Laat ons eeuwig alle fouten maken. Ons steeds gestoten aan een nieuwe steen. Niemand die zich daarvoor hoeft te schamen. Want niemand hier van ons kan het alleen. En laat ons maar verdwalen in de leegte. Vrij zijn van het oorlog. Kan het alleen? Je staat niet alleen, je hoeft niet alleen. Te lopen in het donker met je hoofd vol in de wind. Je staat niet alleen, je hoeft niet alleen. Als je stond met zoeken ben jij de eerste die het vindt. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. En laat ons nooit verleiden tot de waanzin. Onblind zijn voor de wereld om ons heen, want wij zijn allemaal gelijk gemaakt. En niemand hier van ons kan het alleen. Hij laat ons altijd zoeken naar een uitweg. Met een uitgestoken hand voor elk probleem. Er is niemand die zich daarvoor hoeft te schamen. Want niemand hier van ons kan het alleen. Je staat niet alleen.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 Dat is toch weer een lekker liedje hoor. Die gekke Meubels heb ik er toch weer. Is toch een leuk liedje. Je staat nooit alleen. Het is een nieuwe single, denk ik. Misschien weer een voorlopertje van een nieuwe album dat eraan komt. Dat staat er allemaal niet bij. Maar in ieder geval, het liedje heet Je staat niet alleen. Nou, dus laten wij nou zitten. De bios. Op agenda. Ja, nou, even wachten. En dan? Ja. ja je moet even op de pauken wachten. Hè? Ja, ja. Nou, dan mag je. Dan mag ik. Vanavond, vrijdagavond en zaterdag. Dus dinsdag 20, vrijdag 23 en zaterdag 24. Om 8 uur wordt er gedraaid een comedie. Uh, een filmhuiscomedie wordt hier genoemd. Three Billboards Outside Ebbing Misery. Een vrouw plaatst drie gigantische billboards... met kritische boodschappen aan het hoofd van de politie. Het gevecht tussen haar en die plaatselijke politie wordt steeds heftiger. En dat is dus inderdaad... Three Billboards Outside Ebbing Misery. Donderdagavond is er om s'avonds 8 uur... Darkest Hour... Darkest Hour gaat over uh, Churchill, die meteen nadat hij was aangesteld... een van zijn zwaarste beproevingen moest doorstaan. Hij moest kiezen of hij met Nazi-Duitsland over een vredesverdrag wilde onderhandelen... of dat hij voor de idealen van de vrijheid ging. Slechts een paar dagen nadat hij premier was geworden... Uh, moest hij die zware beslissing gaan nemen. Dus dat is Darkest Hour en dat is... Donderdag 22 maart, zondag 25 maart, maandag 26 en dinsdag 27. In de middagvoorstelling zien wij smiddags nog. Uh, uh, nee, dat is middags 21 maart. Komt daar Pieter Konijn? Dat is een nieuwe filming van Beatrix Potter's tijdloze verhaal van de eigenwijze en ondeugende Pieter Konijn. De avontuurlijke held is die Konijn en die is geliefd bij meerdere generaties lezers. Sterren, namen, stemmen worden ingesproken door onder andere uh, Jan Versteeg... de huidige winnaar van de mold, denk ik de hele tijd dan nu. Do, Joey Schalker, Sistine Carrion en Rue Vervier. Om uh, half vier hebben we nog Ted en het geheim van Koning Midas. Dus woensdag 21 maart, smiddags nog Early Man en smiddags geheim van Koning Midas... En dan komen wij natuurlijk aan de Simon van Kolm Club. En dat is O.T. Moi d'un doute. Dat is ja, ja, dat heb ik even Ja, ja dat heb je ja, behoevend. Dat ja, heb dat, ik even ik. dat is ja? morgenavond om half acht. Ja? In de Simon van Kolm Film Club. Dat was een grote publieksfavoriet op de film By the Sea. En een verrassend bioscoopsucces in Frankrijk en België. De film vraagt zich op innemende wijze af wat familie en vaderschap eigenlijk betekenen. En die Franse komedie stelt die vraag of je je eigen ouders kunt kiezen of toch niet. Het is een charmante, uh, lichtvoetige film geregisseerd door Karine Tardieu. Waarin ingewikkelde onderwerpen met betrekking tot liefde, vriendschap en familie worden aangesneden. Nou, dat is dus morgenavond in de Simon van Kolm Club. En zo hebben we eigenlijk het hele bioscoopprogramma weer eventjes voor u langs laten komen. We zijn er zeer blij mee. Wij zijn er weer zeer blij mee. Ja, we zijn er zeer blij mee. Aantrekkelijk programma. Ja, heel erg leuk. <laughs> ja, Ontzettend leuk. Tot zover de agenda. Oké. Okay. Komende week. Goed, nou dan gaan we weer verder. En uh, we hebben nog uh, eventjes. Uh, ja, we hebben nog even wat tijd. Dus gaan we nog even wat mooie muziek laten horen. Dit heet Valley of the Queens en dat is van Arian. Waar raad je wie dit dan gevraagd heeft? Dat was een verzoeknummer. Dan kan je bijna wel raden wie je dan gedaan hebt. Nou, nou, nou, nou. Dat kan je, dat kan je toch wel raden? Nee, nee, ik geef het op. Oh, nou al. Nee. Je hebt het nog niet eens één keer geraden. Ja, het <laughs> is wel heel, heel teder. Ja, het is heel teder. Het zijn ook drie fantastische zangeres. Ik weet niet zo gauw wie. Want dat kon ik zo gauw niet vinden. Maar het is Arian. Dat is uh, uh, Arian Lucassen. En uh, dat is een man die zich heel bezighoudt met, zeg maar, symfonische metal. Uh, nou, dat zou je van dit, zou je dat niet zeggen. Maar. Nee. Het, het komt uh, oorspronkelijk van een album dat heet Into the Electric Castle uit 1998. Daar komt het oorspronkelijk vandaan. Mm -hmm. uh, maar dit was een, een live uh, versie. En ik moet u daar uh, de informatie even bij op blijven. Want die, die weet ik niet. Het, ik weet in ieder dat Sharon Den Adel er aan meedoet. En volgens mij Anneke van Giersbergen en, en nog één. Maar. Pff, uh, ik zal nu onder ja. op mijn donder krijgen van Angela... want die weet dat natuurlijk weer precies wie het waren. En die heeft het ook aangevraagd. En die geval. heeft het ook aangevraagd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus dan zal ik thuis, straks thuis komen, dan, dan krijg ik gelijk weer met een mattenklopper... omdat ik de goede informatie niet had. Ja. Nou ja, gelukkig. Niet meteen de deegroller. Nee, zij pakt altijd de mattenklopper. De eerste mattenklopper. Ja, maar eerst de mattenklopper. <laughs> en als het dan heel erg is... komt ook de deegroller. Oké, okay, nou. dan Weer genoeg informatie. Het nummer heet Valley of the Queens. This is Mr. Props, and it's me with him. She said my '94 4 door Ford on fire today, and so I took a favorite pair of diamond earrings and I pawned them away. It's so when she walked in the kitchen full of dishes and she broke every plate.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 She told him I ain't coming in to work no more And so I changed every lock on every door Before she got home If I would get a dime Every time she wanna go through my phone Man, she might be the death of me But I know I could never leave her alone That she might be my cocaine She might be my rehab Try to hold it, but she gon' make me relapse, yeah. But if prison is a place that I hope they got space for two, and I know it's messy.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 Een nieuw nummer van hem. En uh, dat heet Space for Two. Dus er is ruimte voor twee. Nou, dat is lekker. Dat klopt voor ons dan ook weer. Want wij zitten hier ook met z'n tweeën. Dus dat komt goed uit. Intussen, uh, intussen heb ik alle informatie natuurlijk. Want ja, er werd natuurlijk geluisterd. Uh, over dat Valley of Queens. Ga ik u toch nog even vertellen. Die drie zangeressen die u daar hoorde. Florianse. Uh, Anneke van Giersbergen. Die had ik dus goed geraden. En En uh, Marcela Bovio. En die komen respectievelijk uit de bands Nightwish, The Gathering en Stream of Passion. Nou, bent u weer helemaal op de hoogte. Nog één plaatje en dat is een nieuwe van Jet Rebel. En dat uh, gaat over Amy. There's no need, anyway, I had you at baby, uh, you had me at, hey, can you imagine us flying?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 En uh, dat was een uh, nieuwe, en uh, die heet uh, Amy. Ja, nou, Amy, gezellig. Als je ze, uh, Amy heet, en dan krijg je zo'n plaat voor je.